Ariel Hageman met het NOS-juistieleider Samaras heeft nogmaals benadrukt dat hij vindt dat premier Papandreou moet opstappen en dat er snel nieuwe verkiezingen moeten komen. Hij reageert hiermee op het verzoek van de premier om een gezamenlijke nationale coalitie te vormen. Papandreou sprak daar vanmorgen over met president Papoulias. Volgens de premier is politieke consensus belangrijk om Griekenland binnen de eurozone te houden. Gisteravond overleefde Papandreou een vertrouwensstemming in het parlement met een kleine meerderheid van de stemmen.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 Op het NK Schaatsen in Heerenveen is Stefan Groothuis Nederlands kampioen op de 1000 meter geworden. Tweede werd Sjoerd de Vries, een derde was Kjeld Nuis. Groothuis was eerder op de dag derde geworden op de 500 meter. Die afstand werd gewonnen door Jan Smekens. Hij bleef Michel Mulder 100ste van een seconde voor. Bij de vrouwen was Thijsje Oenema zowel op de 500 als de 1000 meter de snelste. Het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Er kan een mistbank ontstaan. Morgen veel zonnige periode. Het wordt zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A12 Arnhem richting Utrecht. Daar staat tussen Maarsbergen en Maarn 3 kilometer door werkzaamheden. En op de A27 Breda naar Utrecht. Daar staat ook door werkzaamheden tussen knoppen Lunetten en Utrechtveemarkt 3 kilometer.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 We maken je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels. Circus Zandvo!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 Lukt het met je koptelefoon? Eh, nee. Ze liggen allemaal in de knop. Oh, oh, oh. Ja, het is één de boel hier op uh, de tafel van de studio. Je hoorde de man die autodidactisch, is. Dat wil zeggen dat hij uh, alle muziekinstrumenten uh, allemaal uh, uit zichzelf heeft geleerd. Je hoorde Phil Collins, en easy lover. Zo, hè, van harte welkom bij een uh, nieuwe Entertainment View voor deze ja. zaterdag. 5 november 2011 en weer een ouderwetse entertainment view, want we zijn weer met z'n tweeën! Ja, dat is een tijd geleden! Dat is echt heel lang geleden! Ja, ondertussen uh, hebben we heel veel bekijks uh, op het uh, Gasthuisplein, Want uh, het is vandaag 50 plus dag! Oh ja, dat is waar ook ja! Ja, ze zijn ouders dus allemaal 50 plus'ers uh, langs, het, uh, langs het raam. <laughs> langs het raam. Gezellig! Het, ja. Wij zitten hier achter het raam. Eigenlijk hadden we een speakertje buiten moeten zetten. Ja. Hé, hey, um, hoe was je week? Ja, een druk, uh, druk weekje. Veel gewerkt. En uh, druk bezig met de Sinterklaas Show natuurlijk. Ja. En uh, verder, uh, ja... Verder is het gewoon... Uh, Lekker genieten, want het is toch best wel lekker weer de laatste het dagen. Is echt, het is echt wonderlijk. Oké, okay, het de... regent wel af en toe. Deze tijd. Het ja. regent het. Okay. Maar uh, ja. daarna is het weer droog, weet je. Ja. Het, is, het is gewoon lekker weer. Ja, echt ideaal. Dus uh, ik uh, geniet wel en uh, volop bezig met de entertainmentwereld natuurlijk. Een beetje kijken wat we gaan doen met de entertainmentwereld. En uh, daaronder uh, heb ik uh, JJ Bauer vandaag in de uitzending. Ja, klopt. En de winnaar van... Nee, dat is volgende week. Oh, dat is volgende ja, die week. Hebben, die oh. hebben we vorige week gehad, de winnaar van Talent of the Voice. Ja. En uh, volgende week hebben we weer de nieuwe weekwinnaar van Talent of the Voice. Oh, oké. Okay. 11 november is de volgende. Oh, oké, okay. dus, dat uh, is hier niet. Nee, nee. Nou ja, je mag mij feliciteren. Gefeliciteerd. Dank je wel, want uh, ik ben uh, trainercoach van de C1 met voetbal. Nou, gefeliciteerd. En we zijn door in de beker. Nou, dat is een applausje waard. Dankjewel. je Ik uh, mag jou ook nog, een, nog iets anders feliciteren. Wat dan? Want Sondag in Canberland in de top ja. 5 best geluisterd. De programma's van CFM. Dankjewel. Goede tijden, goede tijden voor ons beiden. Het komt helemaal goed deze uitzending. Ja. Ook komster Henry en zo meteen een van de beste liedjes van dit moment. Wie het is, hoor je zo meteen naar Robbie Williams. Let me entertain you. 6.9 CFM CFM Fucking mad Wat een fijn liedje het zeg. Meer Your heet toen heette de gast. En uh, de single heet The Walk. En uh, ja, ik, ik, ik vind het een heel goed album. Ik heb het album beluisterd. En uh, het album van hem heet How Do You Do. En het is allemaal van een beetje van zulke soul liedjes. Echt heel erg lekker. Ja, heerlijke, pla heerlijke plaat. Heerlijke plaat, hè? En uh, ik heb wel nog meer muziek die ik vandaag wil gaan draaien. Onder andere de nieuwe Sven Hammond Soul. Heel goed liedje. Chagall kennen heel weinig mensen ook heel goed. Waylon heeft uh, gisteren zijn nieuwe album uitgebracht, genaamd uh, uh, After All. En er staan hele goede liedjes op, waaronder Lucky Night. Hoor je ook in deze uitzending. En wat dacht je van de nieuwe Guus Meeuwis? Samen met uh, Gers Pardul, die op dit moment uh, nummer 1 uh, hit heeft met Ik Neem Je Mee. Hey, zo meteen gaan we even bellen met J.J. Uh, Bauer. Over nieuwe muziek gesproken. Hij heeft een nieuwe single. Ja, Keuzes he, genaamd. Zo heet het nu, hè? He? Ja, Zo heet die? Keuzes. Oké. Okay. Geschreven door uh, niemand minder dan Javi Escalera. De Spaanse gitarist. Oké. Okay. Nou ja, dat is meteen ja. tennis in de uitzending. Maar nu eerst de jarige Herman Brood. Helaas overleden, maar we kunnen hem wel een beetje Volgens eren. Dit is Never Be Clever. Herman Brood en his wild romance. Goin' down the line. Head up high I wonder why it's so hard to feel fine Got all I need plastic D the bucket full of speed And I'm cold in the heat Could be little lady Since I'm wasting the time Got a head and a bullet and I'm still back and climb People say I used to do better I guess I'm gonna have to Get myself together But I never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 Say, I used to do better So I guess I'm gonna have to Get myself together But I never I'll never be clever I'll never ever I never be clever You know that I wijd open en uh, ze, goed nieuws voor de liefhebbers van Bluff want ze hebben namelijk een nieuwe EP uitgebracht met onder andere een duet met Sabrina Stark en het liedje Was je maar hier is um, geremasterd door Che Fu een, een, een, een of andere bekende DJ schijnt nou ik ben benieuwd ja, nou ja, het komt binnenkort uit dus ik ben ook zeker benieuwd u luistert nog steeds naar CFM Zandvoort, het lekkerste station uit de regio. En uh, zoals wij al uh, hebben gemeld, uh, we hebben JJ Bouwer aan de telefoon. Niet meer dus. Is het zo? Nee, we hebben hem niet meer aan de telefoon. Nou ja, zeg. Heb jij een, heb jij een, een, een nog een nieuwtje, Rudy? Ik of ik een nieuwtje heb? Nou, dan gaan we toch even even kijken. Um, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar het uh, nieuwe van Bluff, maar ik weet niet of het nog uit is. We kunnen even kijken naar uh, verder uh, muzieknieuws, terwijl Roy, J.J. Uh, Bauer eventjes gaat uh, bellen. Hij hangt nu aan de lijn, maar dat kan gebeuren natuurlijk. Um... Even kijken hoor. Nou, ik zie nieuws over Rihanna. Dat is altijd wel interessant. Is, uh, geen, er is geen nieuws zonder Rihanna nieuws. En uh, ze heeft een nieuwe nummer 1 hit samen met Kelvin Harris, We Found Love. Gaan we ook straks even draaien. Hangt -ie? Ja, was een, uh... was een... Er was een uh, technische storing, dus, uh... maar uh, hij hangt aan de lijn. Goedenavond, uh, JJ. Hi, hey, goedenavond, Roy. Hoe is het, jongen? Ja, goed. Met jou? Ja, lekker. Mooi. Ja, het gaat uh, lekker met je, met je uitgekomen nummer uh, Keuzes. Ja, het gaat nog steeds uh, erg goed, ja. Top 100 ja. bereikt? Ja, ook. Vanwege uh, ingestaan ook. <coughs> en, uh, ja, staat in België, staat hier nog uh, in de lijst. En uh, hier en daar in Nederland uh, staat hij nog in wat uh, lokale zenders. Dus ja, hij uh, gaat, uh, gaat prima voor de rest. Ja, nog Antigo zo gedraaid natuurlijk op Radio NL, dus... Uh, nou, super toch? Ja, helemaal te gek, joh. Ja, vorige keer hadden we het er inderdaad over dat er iets totaal iets anders uh, van jou uh, ging... Uitkomen. En nou, dat was dus het liedje Keuzes. En het is een heel mooi nummer moet ik zeggen. Dankjewel, dankjewel. Ja, ik, uh, ik ben ook blij dat ik uh, dit het mogen doen natuurlijk. En, en uh, ja, de liedjes, uh, ja, het liedje die is overal goed in de smaak gevallen in ieder geval. Betekent het meer? Ja, uh, toen betekent het meer. Het nieuwe, ja, daar zijn we natuurlijk volop mee bezig nu. Dus uh, ja, dan moet toch weer een uh, nieuwe single aankomen dan maar. En uh, ben je daar al mee bezig of wacht je nog heel eventjes? Nou, daar zijn we al een, uh, eigenlijk al een week of zes mee bezig. Ja. Dus we hebben natuurlijk wel weer uh, wat verschillende nummertjes leggen, maar uh, ja, het is wel weer uh, ja, de goede. Die moet je eruit pikken Ja. En, uh, maar we in ieder geval wel ah. kilometer links aanhouden. <laughs> Dat is een operatie. Uh, ja, we hebben natuurlijk uh, een paar uur klaarleggen en we moeten natuurlijk iets hebben wat... Uh, ja, ik wil wel een beetje dezelfde kant op blijven gaan als, uh, als keuzes. Want uh, ja, ik vind die sound toch wel erg leuk. Toch een beetje een poptintje tintje ook eraan. Ja. Dus uh, ja, daar wil ik toch wel mee verder. Ja, want uh, er was ook een uh, vraag binnengekomen. Ik weet niet of, uh, of ik deze mag stellen. Oh, dat zit dat... je nog steeds bij hetzelfde management? Nee, aanhouden. Uh, nee, ja, ik zit eigenlijk gewoon onder mijn eigen platenlabel nog... Uh, uh, brengen we alles uit. En, uh, er was wel sprake dat we ergens anders heen zouden gaan, maar dat is uh, afgekeerd en we blijven alles gewoon in eigen beheer doen. Dus gewoon uh. lekker in eigen beheer en uh, gewoon volop J.J. Uh, Bauer? Ja, ja, ik ben toevallig uh, nog week in contact gekomen met uh, Frank van en uh, die, uh, die had ook nog wat liedjes klaarleggen en uh, ik vind Frank van Hetten ook natuurlijk een goede tekst schrijven. Dus ja, het is uh, hier en daar. Uh, krijgen we ja, ook natuurlijk. Aanhouden. <laughs> hier en daar krijgen we natuurlijk ook een hoop uh, opgestuurd. Ja. Dus uh, ja, maar ja, we willen toch iets uh, hebben wat echt eigen is. En uh, ja, dan zou je het toch met je eigen jongens moeten doen in de studio. Ja, en dat uh, gaat zo te zien helemaal perfect. Hé, hey, JJ, hou ons gewoon lekker op de hoogte als er weer wat nieuws aan zit te komen. En dan bellen we je gewoon weer. Kilometer. En dan gaan wij uh, snel jouw platen draaien, keuzes. En ja, uh, allemaal top man. Allemaal leuk. Heel erg bedankt voor je tijd en uh, we spreken je snel weer. Ja, graag. gedaan. Oké, okay. hoi. Hoi. hoi. Ik heb alles in mijn leven en ik voel me goed. Maar ik zou ook alles geven, want wie... Zoek naar geluk of keuzes te staan Is er voor wat je bereikt of als maar blijven gaan Ja ik weet het zijn de kleine dingen die het doen De verleiding, de verliefdheid en die eerste zoen En ik zou ook alles geven om bij jou te zijn Samen kunnen wij de wereld daarop, oh, het voelt zo fijn En ik weet dat jij daar ergens op me wacht Alles valt weer op zijn plaats als jij wil in ekele zin toch leeft het weer Altijd als ik bij ben dan wil ik meer Alles draait Je Ik vind het liedje echt bij dit weer, horen? Het, het, het wordt altijd vroeg donker nu. Ja. En uh, je hoorde de Spendo Ballet en True. En zometeen, ja, ik vind het nogal wat. Het is een uh, apart liedje. Het is namelijk de nieuwe van Corrie Konings. <laughs> ja, ja, ja Koning. echt? Ja, echt? Je hoort het zometeen. meteen Konings? Met David Guetta en Usher. I can't win. I can't rain.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 We get an usher and without you en jawel dames en heren luisteraar ja ik ben benieuwd het is er tijd voor de nieuwe van uh, Cory Konings en ze doet dit samen met de New Kids en Ronnie. hoe het liedje heet kom je vanzelf achter ja nou Ik heb daar een nummertje gemaakt met Corrie Konings. Corrie Konings, joh. Ha, de menti. Elke dag in de file. In de file een blauwe envelop niet gestreken. en mijn geld is zo al als je op sokken ik zit de televisie en nog een gang wega Ik bereik op mijn telefoon. En mijn baas zit weer te zeiken. En mijn auto? Niet door de APK. Nee, Staat die buurman weer te kijken? Ja, de afwas is niet gedaan. Jij was ooit zo'n mooie vrouw. Kijk eens, ja. een open gat. Ja. Dat is allemaal hebben. een wereldberoemde superster. Ja, buurvrouw, nummer 1, hè? Oh. <laughs> en hij is zo gewoon gebleven, hè? Hoe neuken nooit meer werken. Alleen maar roeren. En lapje werken. Wat slecht. Wat slecht, wat slecht. Nitro. De nieuwe van Corrie Koning. Ze heeft publiciteit nodig of iets dergelijks. Ja Maar ze doet het nu uh, samen met de nieuw kids. Die komen binnenkort uh, met een tweede film uit, New oh. Kids Nitro. En uh, ze doet dit samen met uh, zanger Ronnie, Hoereneuken nooit meer werken jongen. Nou, ik ben er helemaal stil van dat het op de Zandvoortse radio is het? Ja, ja, ja, <laughs> nou ja, we mogen wel een beetje stout zijn, hè Dan gaan we ja, tegenover een, uh, ja, maar weer een lief liedje draaien Wat je Van Bruno Mars This is just the way you are Oh, her eyes, her eyes Make the stars look like they're not shining Her hair, her hair Falls perfectly without her trying She's so beautiful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 Girl, you're amazing Just the way you are Yeah As we sit here It hurts me so There's no need to lie, dear It's obvious so we both know, know I can't remember your name, ha! it's just between us, to live with you is a nightmare, They're trying to live, they're all jokes, I don't care, I know you don't believe that girl, cause I know you by heart, forward and backward, the crisis is dead. Girl, are take this clip Even het aandacht van het volgende. Birdie. 15 jaar oud. Ja. 15 jaar oud. En dan zo stem. En uh, covered. Uh, binnenkort uh, komt haar nieuwe album uit. Haar album heet ook Birdie. En ze covered onder andere Cherry Goes. Phoenix. The National. En het prachtige nummer van Bon Iver. En daarmee heeft ze nu een hit. Dit is Birdie en Skinny Love. My, my, my, my, my, my, my, my, my, at the sink of blood and in Birdie en Skinny Love. Zometeen het uh, tweede uur uh, van uh, Entertainment View. Voor deze zaterdag 5 november 2011. Eet smakelijk als je aan het eten bent. En in de tweede uur hebben wij uh, Popster Henry. Hij gaat ons vertellen wat er is gebeurd op uh, Showbiznieuwsgebied. nieuwsgebied. En we gaan het even hebben over een aantal evenementen. Waaronder de 50 plus dag. En uh, morgen zijn er weer een aantal evenementen. Speciaal voor Roy. De 50 plus dag. <laughs> Maar ik heb echt eventjes zin in een beetje in de zomer. We hebben allemaal lekker winterse knusse platen gedraaid, maar ik was hier op vakantie in Turkije en toen werd deze elke dag maar 15 keer gedraaid. Deze? Ja, deze. Oh, niet deze. Deze. deze. Ja, deze.